Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. In Turkije zijn vier mensen opgepakt voor de dood van twee Nederlandse broers. Volgens Turkse media gaat het om de eigenaren en twee medewerkers... van twee restaurants waar de jongens van 15 en 17 hadden gegeten. Ze werden de volgende dag doodgevonden in hun hotelkamer. Het is nog niet zeker dat dat door het eten kwam, zegt correspondent Gülsa Eceetin. De politie doet nog altijd onderzoek hè, naar de doodsoorzaak. Maar wat we nu lezen is dat ze inderdaad dus twee eigenaren... van die restaurants hebben aangehouden... Eén is, één heeft huisarrest en de drie anderen zijn voorwaardelijk vrijgelaten. En ze hebben dus ook monsters afgenomen van eten en drinken. Die zijn naar het forensisch instituut gestuurd. Dus we moeten nog even afwachten wat er precies is gebeurd. De vader van de twee boers was naar het ziekenhuis gebracht. Hij is inmiddels buiten levensgevaar. Opnieuw zijn er journalisten gedood bij een Israëlische aanval in Gaza. Bij aanval op het Nasser ziekenhuis in het zuiden van de Gazastrook vielen 20 doden. Onder wie vier journalisten die werkten voor internationale media. Volgens de internationale journalistenvakbond zijn er sinds het begin van de oorlog al meer dan 231 journalisten gedood door het Israëlische leger. Koning Willem-Alexander praat vanmiddag met demissionair premier Schoof over hoe het verder moet met het landsbestuur. Door het vertrek van alle NSC-ministers en staatssecretarissen zijn er nu wel heel wat stoeltjes leeg. De twee gaan op zoek naar oplossingen. Een vandaag praat de koning ook met de voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer en de Raad van State. En filmvoorstellingen in parken of pleintjes of in weilanden, je ziet het steeds vaker. Ook een open luchtbioscoop op de Waalkade in Nijmegen was de afgelopen dagen in no-time uitverkocht, zegt de organisatie. Wij schrokken ervan hoe populair het is. Het eerste jaar dat we dit hebben gedaan, dus zaten er 2000 mensen in de wachtrij, Side plat en we waren we binnen 10 minuten uitverkocht. En het blijft uh, elke avond is dus helemaal uitverkocht. Het ligt er een beetje comfortabel. Ja, heerlijk. Ja? Dit had ik veel eerder moeten doen. De film doet er vaak niet eens zoveel toe. Sommige bezoekers vinden hoe slechter, hoe beter.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 En beno veugen oh En met deze van de Triggervinger werd het even na twee uur. Zandvoort, een hele goede middag. We zijn er weer hoor, met Zandvoort op zaterdag. En tegenover mij vandaag, Triggervinger trouwens, voordat we daar aan beginnen... De plaat voor uh, Cell natuurlijk, hè? I Follow uh, Rivers. Ja, ja, ja, leuk, ja. hè? Ja, ja, ja, helemaal ja, goed. Ja, ja. En, uh, dat was nog een zoektochtje, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. Um, uh, hoe heet het? Die, uh, om, uh, de. Wij hoorden dat, uh, die en ik hoorden dat, dat, dat uh, die muziek... Wie is dat dan? En, en, en het heel irritant, het blijft ook in je hoofd hangen. Dus ik ben heel blij dat je dat helemaal aan het begin van een programma zet. Zodat er daarna nog heleboel andere muziek komt. Ik hoop je dat, je, dat je hem ver, vergeten hebt. Ja, dat zeg maar. we dit okay. kwijtraken. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, en vandaag uh, laten we even het eerste uur met elkaar doornemen. Dat is um, heel gezellig natuurlijk, want uh, deze. Deze uitzending staat in het teken van de zeepkistenrace 2025 hier in Zandvoort. Dat vooral duidelijkheid waar u ook ter wereld luistert. We, gaan, we hebben verslaggevers hebben we te plaatsen. Die gaan straks sfeerimpressies doen. En ik was zelf op het Kerkplein waar alle twintig zeepkisten staan opgesteld. Dat was heel leuk. Allerlei soorten. Dus dat, weet je wat ze opviel? Allemaal verschillende soorten wielen...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 Uh, hij zei niet wie, maar uh, dat uh, komt misschien later vanmiddag nog. Ja, straks uh, om drie uur de race. En om drie uur uh, begint natuurlijk de race. Ze waren trouwens uh, toen wij uh, om een uh, uurtje of uh, kwart voor één uh, weer uh, weggingen uit, de, uit het centrum moest die hellingbaan mo mo nog gebouwd worden. Oh. Dus ik hoop dat het op tijd klaar is. Nou ja, we kunnen het zo meteen even aan Ger en uh, Carina vragen... Ja, ja. hoe ver het ermee staat. Want dat was, uh, dat, dat was echt last min in het werk, hoor, die hellingbaan. Dus, uh, maar goed, het is natuurlijk fantastisch. Ik ben even de naam van de straat kwijt. Uh, waar, Oranjestraat. Oranjestraat. Waar uh, de, dus uh, ja, die, die straat, of ze er te vol gebouwd hebben. Natuurlijk. Ja, zo roets naar beneden en ja, zo uh, ja, ja. de rotonde op. Ik denk dat je een uh, knappe snelheid haalt.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 DGP-uitzending gaan er uh, noemen. He, dat is allemaal in het teken van de zeepkistrace, maar ook in het teken van de Grand Prix. Uh, en ik had uh, nog Chris Gautanus, ook geïnterviewd op het kerkplein. Die staat vanmiddag aan het uh, fotos maken. Dus als je Chris tegenkomt, doen de hartelijke groeten. En uh, nou ja, die heeft het ook al heel erg druk met, uh, met die DGP. Dat vertelt hij dan ook zelf allemaal.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 Dan Kan je ook weer in bad gaan? Want er is ook een badkuip die de berg af gaat rollen. Ja. En er is een heuse dino. Ja. En iets uit de linezoff. En, en uh, ja, een hele leuke, een leuke zeepje de de linezoff. We hebben twee uh, rode Ferraris. Dus dat, uh, ja, dat. Uh, en we hebben een. Uh, we hebben natuurlijk ook een Red uh, Bull. Een Red Bull Red auto. Bull. Ja, misschien moeten we er even naartoe. Nou, laten we eens kijken wat dat wordt, uh, Rob. Want, want ik want, geloof dat dat van Vin Le Lemmons is. Hij zit Finn daar. Zit zitten. Ja, dat klopt. Kijk, kijk. Zal ik eens vragen? Nou, vragen dit... even. Hoi, ben jij Finn? Ben jij Finn Lemmens? Oh, en zit je, Ben je aan het oppassen op, de, Witter, op deze Red Bull? Ga jij wel de berg af? Zeggen? Ga jij wel hier de berg af vandaag? Nee, dat is mijn broer en de vriend van mijn broer. En wat weet jij? Want wij vinden hem wel heel opvallend dat het een Red Bull is. Uh, was deze?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 Oh ja. En met strandhuis, dus makkelijker. Oh, superleuk. Ja, en nou, heel veel succes voor je broer en jij als aanmoediger. Ja. Goed zo. Dankjewel. Naam. De namen staan hier. Ik zie het. Powertrain Bullet Finn Lemmens en Powertrain Bullet Robin Ruiter. Maar er staan er twee op, maar er kan er maar eentje op. Ja, het dus is om de beurt één ronde. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, dat is heel cool. Omste beurt een ronde. Ziet er goed uit hè? Goed hè? Wauw. Deze ziet er ook Perfect. echt lekker En Zelf een keer zijn we geweest met onze school. Oh ja? Ja, dat is een liedje van... Wij uh, um, wij een liedje gezongen daar. Uh, kijk eens. Van onze musical. Nee, dat is goed. Ja, we gaan niet over musicals. Nee, maar... De zit... volgende keer. Als we het iets over muziek hebben.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 in love with the sun, sip in a coke and round. You ask me, are you sure it's I cannot be returned? And so I made my morale when I spent the summer on you.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 we deze plaat Toes draaien. Dat hoor je. Na dit, wat we gaan doen. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Nou, heb je goede berichten voor ons, Ben Veugen? Nou, dan mag ik hopen wie het was. In ieder geval rond 12 uur vanmiddag 20,4 graden bij Willem Gertenbach College. En um, volgens onze website weervoorspelling.nl is het 19 graden in Zandvoort. En dat blijft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 Maar ja, Rob, er zitten dan zie je zo'n zonnetje met zo'n van die streepjes erbij. En dat, dat, volgens mij is dat mist. We zouden toch weer niet die zee van krijgen. Maar ja, dan is het vaak koeler in Zandvoort. Ja, ja zeker. Veel koeler trouwens. Veel koeler. Nou, dat ja. schuurt wel eh, 10 graden ongeveer. Ja, precies. Nou, dus, nou, ja, het uh... blijft allemaal boven de 20 of rond de 20 graden. Had je en... dat plaatje nog gezien trouwens, van die zeevlam? Ja, wel zeker. Ja, zeker. Geweldig, geweldig, ja, ja, ja. En ja, einde van de komende weken is het... Uh, uh, kunnen we regen gaan verwachten en dan is het uh, vrijdag wordt er 8 mm voorspeld en zaterdag 14 met een uh, zuid zuidwestenwind van 5 Beauvoir. En Gaan we dan niet racen? Hebben we poncho's nodig? Oh ja natuurlijk, dan hebben we natuurlijk die uh, maar ja goed, dat is pas over een week joh. dan is het die weer voorspellingen dat, is, uh, dat zien we dan wel weer want uh, nou ja da daar wil, heb ik het straks met, met Michel nog wel over. We gaan uh, is eens even naar Studio Frankrijk, waar Michel Blekenmolen live aanwezig is. Goedemiddag, Michel. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, hoe is het weer in Frankrijk? Ja, nou, hier uh, hebben we geen vlam. Oh. Uh, dus uh, dat valt over wel mee. Ja. Het is uh, 28 graden en een uh, heel licht riesje. Eigenlijk het mooiste weer wat, uh, wat er is. En dat is typisch. Grote vuur weer. Oké.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 Want uh, ja, het stond, uh, vanaf het begin eraan stond het eigenlijk uh, in hoe het ontwikkeld is, enzovoort. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, mensen kunnen dat allemaal via internet, uh, online, of de Zandvoorskrant natuurlijk terugvinden in het krantenarchief. En... Um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 Uh, die toch individueel behandeld worden. Dus uh, dat willen wij uh, uh, doorzetten. Weer ook als we 50, 55 dagen hebben. Ja. En dat uh, impliceert dat... Uh, ja, Zandvoort weer uh, mee gaat verdienen. Want, want ik hoor zo vaak... nee, we gaan de afloop gaan op het strand weten... of we gaan in het dorpeten. Dus uh, ja, iedereen uh, wordt daar uh, wijs van. win win situatie. Ja, precies, precies, precies. En uh, nou ja, over... Uh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 wat je had, wat we nog in Amsterdam wel hebben. Maar, ja, ik vind dat ook mooi, maar blijkbaar vinden onze gasten dat toch al heel bijzonder, dat het elektrisch rijden. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Michel, we gaan even naar een klein stukje muziek, en dan komen we graag straks bij je terug. Oké. Blijf aan de lijn. ZFM is nu ook te ontvangen op DAB+. Kanaal 9A in Zuid-Kennemerland en de Eimond permanece la escucha, Termanece la escucha, doce de la noche en La Habana, Cuba, 11 de la noche en San Salvador, El Salvador, once de la noche en Managua, Nicaragua, me gustan los aviones je had het juist met Michel over de snelheid van die elektrische karts. Ja. Dat dat vrij snel is, hè? Die, de, in plaats van de benzine karts. Nou, met name het optrekken. Hè. Het dat optrekken, gaat, dat, dat gaat, gaat heel gaat, snel. Ja, dat gaat heel snel. Uh, bij die, uh, uh, ja, ik vraag, vraag maar even aan Michel. Michel, die met, met een, een kart met zeg maar een uh, benzine motortje... Ja, die moet even toeren maken en dan komt de snelheid erin. Hè. Maar dat heb je natuurlijk bij een elektrische kart heb je dat niet.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 En dan doelen jullie waarschijnlijk op wat dat laatste weekend in de assen is geweest. Ja, maar, klopt. Uh, ik, ik heb één keer in zijn superkart gereden. Ik ben nog nooit zo hard op het screenshot, maar ik ben nog nooit zo hard uh, door de tassenbok gegaan dan met zijn superkart. Ik <laughs> één uur, het werkt wat niks. Nu. Het is zo. onvoorstelbaar. Jeroen was de dag daarna uh, uh, bij mij. En uh, die liep helemaal stijf, terwijl hij heel weinig gereden had.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 Uh, ...donderdag weg naar, Kroa naar uh, Tsjechië. Sorry. Ja. Uh, en we gaan rijden met de Nescars op uh, Most. Oké, okay. en hoe gaat het met de Nescar Euro-series? Nou ja, dat is een uh, fantastische leuke race, het is zo jammer dat we dat niet op zand voor rijden. Ja. Het is de drukst bezochte autosportevenementen van Europa op dit moment. Uh, Dan is alleen uh, 24 uur Le Mans, Nürburgring. En Spanje zijn drukker, maar dat zijn 24-uurs evenementen. Ja. Dat mag je niet. vergelijken. wij met sprintracks van drie kwartier En daar komen gemiddeld 40.000, 50 50.000 mensen van. Ja, dus is een auto-evenement waar dat nog is. Ja, ja, ja. Dus, uh, het, daar blijkt het hoe leuk het is. Het is heel jammer dat we in Zandvoort daar nog niet aan toe zijn. Ja. Nou ja, misschien in 2027. Ja, er zijn nu wat gesprek gesprekken. We proberen dat er ook op gang te brengen. En Amerika uh, bemoeit zich er ook mee, hè, want Nesca is een beschermd uh, iets merkt aan. Nescair mag je niet zomaar gebruiken. Nee, ja, ja, ja. Dus uh, die proberen ook uh, wel uh, even wat hier de achterkant met onder andere Erik Weijers uh, te praten. Oké, okay. ja. ja, ja. En, uh, nou, en, en hoe staan jullie ervoor eigenlijk in die, in die Euroseries? series uh, uh, kan je een beetje meekomen?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 voor de duidelijkheid 28 graden. Dus dat is een prima temperatuur. Ja, heel wel goed. Dankjewel voor deze bijdrage, Michel. En uh, ik zou zeggen, en de behouden vaart. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, dag. Ja, Vanuit Frankrijk, Michel bleek al altijd leuk... Benno, dat we hem toch even hebben kunnen bereiken. Hè? Zeker, zeker. Zo vlak ja, ja, dat ja, hij ja, uit gaat varen daar. Ja. Geweldig. Nou, zo dadelijk gaan we weer naar het centrum van Zandvoort. Want...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 Cruising real slow, ocean waves putting on a show. Grab a drink, let the music flow. Summer days, that's how we roll. Oh, oh, oh summer.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 Come along, just you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 Ja, zeker. Klopt helemaal. Oké, okay, Rob. Nou, dan uh... zie je ons zo terug. Hoor je ons zo terug? Ja, het wordt spannend uh, daar. En we zijn heel benieuwd uh, hoe het gaat natuurlijk met die bochten. Want dat schijnt toch wel een scherpe bocht uh, te zijn. Ja, daar zijn we allemaal benieuwd. Hè? Ja, zeker. Uh, oh, oh. Maar ja, hij is piloot hè, van de KNRM. Dus hij kan vliegen ook waarschijnlijk. Ja, hij wel Maar er uh, zijn hier een paar... Kleine, kleine mannetjes die, uh, ja. Ja, die moeten dan toch uh, heel erg uitkijken. Maar ze hebben gelukkig allemaal een helm op. We, we gaan ze zo meteen maken, uh, meemaken. Dank jullie wel hè, voor dit moment. Hartstikke goed. Oh. Oké, okay, tot zometeen. Spannend, spannend, spannend wat dat allemaal gaat brengen daar. I drive a million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 Wild Fang she love to do the Wild Fang Wild, fang. wild fang. Please, baby, baby, please Posse in effect Hanging out is always hype And with me and the crew Leave a shin dick I'm with a girl who's just my type this You know, girl It's crazy